Het weer. Vannacht gaat het regenen. Het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag in het noorden en oosten regen. In het westen droger en af en toe zon. Maxima morgen 18 tot 19 graden. Dit was het En Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk. For I to the for my I dance I dance for my feet. I to the beat, for for my feet. I to the beat, for for my feet. I to the beat, for for my feet. to the beat, my feet. to the beat, my feet. What doesn't kill us makes you stronger, right? What doesn't kill you makes you stronger Stand a leg taller Does me